10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Als sociale in stadswerken waanen zich onaantastbaar, hoort u zo in het vervolg van Goedeborgen Nederland. Eerst nu het NOS journaal. Hier is Jan van der Putten. D66 wil dat er aparte wetgeving komt voor onbemande vliegtuigjes, drones. Die kunnen vanuit de lucht activiteiten op de grond filmen. Volgens D66-Kamerlid Schouw is er wettelijk niets geregeld... terwijl de privacy van de burger in het geding is. Onschuldige burgers worden, als je niet uitkijkt, 24 uur per dag gefilmd. Hoe zit het met het opslag en het bewaren van al die gegevens? Daar hebben we bijvoorbeeld voor de camera's op straat keurige afspraken over gemaakt. Er is wetgeving voor... Alleen voor politietoezicht vanuit de lucht, dat is een uh, juridisch onontgonnen domein. En dat moet wel goed geregeld worden. Minister Opstelten wil een speciale politieeenheid oprichten die drones inzet. Bijvoorbeeld bij het opsporen van hennepkwekerijen. Volgens Opstelten hoeft voor de inzet van drones bij opsporing de wet niet te worden aangepast. Schouw betwijfelt dat, al was het maar omdat het woord drone in de Nederlandse wetgeving niet voorkomt.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 Dan nog het weer. Een gebied met bewolking en wat regen trekt naar het oosten over het land. En vanuit het westen komt er af en toe zon, maar er is ook kans op een bui. Vrij veel wind verder en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen buien en een graad op 14. Zometeen, dames en heren. Theaterbezoekers mogen zelf bepalen wat ze betalen voor een voorstelling. Hoort u in het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO. Blijf bij ons.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Asocialen in stadswijken hebben vrij spel. Theaterbezoekers kunnen binnenkort zelf bepalen... wat ze betalen voor een voorstelling. Nederlandse ondernemers aan de Costa Blanca... zien steeds meer Spaanse vrienden zonder werk. Ja, bijvoorbeeld al vrienden zitten zonder werk nu. Ik heb één vriendje die werkt en voor de rest die andere zeven zitten allemaal zonder werk. Al drie jaar lang. En het ochtendtumeur van Nilgun Jerli. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Voorzakers van overlast en intimidatie in stadswijken... dames en heren, wanen zich onaantastbaar. En dat komt doordat gemeenten en politie... nauwelijks effectieve manieren kennen om ze aan te pakken. Blijkt uit onderzoek van de Landelijke expertisegroep Veiligheidsperceptie. En dat uh, onderzoek werd een opdracht uitgevoerd... van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Marnix IJsink-Smeets, goedemorgen. Goedemorgen. U bent leider van dat onderzoek. Over wat voor soort ja. mensen hebben we het hier... Nou, het is iets genuanceerder dan u hem aankomst, want het, is niet, het zijn niet alle overlastveroorzakers in stadswijk stadswijken waar de uh, politie en de gemeente niks meer aan kunnen. Dat heb ik geloof ik ook wij, niet gezegd, maar... Nee, maar waar, waar wij vooral naar gekeken hebben, zijn mensen die zich onantastbaar waren, waar de buurt bang voor is en waar burgers de indruk van hebben dat de overheid eromheen loopt. Dat is een selecte groep. Ja, en wat voor nou, soort nou, mensen nou, zijn nou, dat dan? Ja, dat kunnen, dat kunnen of uh, hele uh, rappige overlastgeoorzakers zijn. Het kunnen ook zijn wat we tegenwoordig noemen de nieuwe veelplegers. Dus jongens en jonge mannen die uh, al stevig in de criminaliteit zitten. Het kunnen ook nog, nog hardere criminelen zijn. Ja, en hoeveel van die types lopen er rond? Ik ga niet aan de getallen. Maar uh, we hebben ook een, een onderzoek gedaan, niet kwantitatief... Uh, maar in uh, de meeste grotere steden komen we dit wel tegen. En ook in een aantal kleinere. Maar ja goed, de kwantificatie is toch wel van belang om te, uh, in kaart te brengen... of het hier nou echt over een groot probleem gaat. Nou, het gaat om een heftig probleem. Op een aantal plekken zie je dat het recht van de sterkste hier is. En dat moet je in een land als Nederland niet willen. En wat uh, doen die gemeenten en de politie dan verkeerd? Nou, voor een heel onderschatting probleem nog. Uh, ehm... Uh, soms gaat het nou ook om gedragingen die strikt genomen helemaal niet zwaar, uh, geen zware delicten uh, uh, zijn. Zoals? En wanneer je met een hele juridische bril ernaar kijkt, dan zegt je, ja, nou ja, dit, dit is gewoon een overlast. Maar door de betekenis die erachter zit en door de uh, uitwerking die het op mensen heeft, krijgt het een enorme impact. En, en dat, maar... dat, kan, dat kan dus ook zijn uh, uh, uh, persistent pestgedrag van buren. Maar als dat maar voldoende doorgaat en er zit de hele tijd een dreiging, een intimidatie achter. Waarvan mensen echt wel begrijpen van oh het is serieus als ik hier tegenin ga dan uh, gaan mijn ruiten eruit. Wat ook regelmatig gebeurt. Uh, dan kunnen dus ook hele kleine dingen, kunnen een enorme doorwerking hebben. Ja, maar als de ruiten eruit gaan dan neem ik aan dat de gemeente en ook de politie toch wel even op scherp staan of niet? Dat klopt, maar als bij de andere buren de ruiten eruit zijn gegaan. En jij wordt bedreigd, bij jou zijn de ruiten er nog niet uit. Uh, maar je weet donders goed dat het gaat gebeuren zodra je het was gaat liggen. Dan is er eigenlijk ten aanzien van jou nog niks strafwaarts gebeurd. En toch zit je in een town. Maar goed, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren van alles gedaan. Van buurtregisseurs tot wijkagenten die weer meer in de, in de wijk moeten optreden. Heeft dat dan allemaal geen effect gehad? Jawel. We, uh, we hebben ook in ons onderzoek aangegeven dat we wel een kentering zien... En dat we zien, mede door een aantal wat geruchtmakende incidenten. bijvoorbeeld mensen die weg wegzeggend en werken. zie je dat er bij een aantal, op een aantal plekken. Uh, uh, van een verandering sprake is. en dat mensen het serieuzer gaan nemen. Ja. Uh, ik sta op dit moment in Amsterdam. Uh, de afgelopen dinsdagavond was ik daar. met grote bijeenkomst over de top 600. Uh, ja, daar zie je dat, dat uh, Van der Laan. serieus hiervan werk aan het maken is. Ja, de burgemeester daar. Uh, ja, ja, maar. maar dat zijn de voorlopers en er zijn nog een hoop uh, die daar komen en die nog een uh, er sprake is van ja, minder begrip voor deze situatie. En dus ook waar gemeenten en politie niet snappen dat je hier een hele intensieve en langdurige aanpak op moet zetten. Ja, wat dan? En, Hoe dan? Uh, bovenop je het gast gasten zitten. Uh, je hebt ook omdat. Kijk, het is hele taaie complexe problematiek. Zeker op het moment dat je nog weinig krachtbaar gedraging hebt. Ja. Als je duidelijk krachtbaar gedrag hebt, dan kan je dat strafrechtelijk gaan afwerken. Maar als je dat nog niet hebt, dan moet je of naar op zoek. Terwijl mensen geneigd zijn je geen informatie te geven, want ze zijn bang. Of je moet op een andere manier uh, uh, heel dicht bij het probleem zien te komen. Ja. Wat wij gezien hebben, is dat. ...dat het vaak zo lastig is... ...dat ja. je alleen met een bepaald slag mensen... een bepaald slag ambtenaren ook... hier erdoor komt. Je ja. hebt maar de passionado's genoemd. Mensen die, die op een hele betrokken... ...en creatieve manier hierop in uh, weten. te En dan gaat het goed. U hebt dit onderzoek gedaan... In ...opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja. Uh, maar de oplossing ligt, als ik u zo hoor... ...vooral op lokaal niveau, toch? Is er ook nog een, een rol weggelegd voor de minister... ...namelijk die voorop stelde. Ja, oh, zeker. De welke? De nou, de welke. Ten eerste, uh, ook heel erg duidelijk maken dat een louter juridische bril hier niet werkt... maar dat je veel meer moet kijken naar de maatschappelijke impact. Ja. Dus hij kan het agenderen. Dat is punt één. Ja. Het tweede is dat hij... Uh, het kan helpen om de problemen waar mensen op lokaal niveau tegenaan lopen, om die te helpen, te helpen oplossen. Ja. Als je bijvoorbeeld ziet. Uh, uh, ik had het net over die top 600 in Amsterdam. Ja. Uh, daar zit een heel precieze aanpak gekoppeld aan een preventieve aanpak. Dadertjes worden gescand. Ja. Dat was vroeger heel lastig, omdat ze verspreid zaten op de gevangenis in heel Nederland. Ja. En toen heeft justitie meegewerkt en heeft gezegd: oké, okay, dat maken we makkelijker. We brengen het vlak bij Amsterdam. Uh, Zetten ze, uh, uh, sluiten ze dus op. Ja. Nou, dat, dat zijn ondersteunende maatregelen die je kan doen. Ja. En tenslotte uh, is het zaak dat er een aantal handige mensen wordt vrijgemaakt. wat gemeenten en politie op lokaal niveau gaat ondersteunen. bij de aanpak van dit soort projecten. Marnix, en ook dat kan een suggestie doen. Marnix Essig-Smits, leider van dat Landelijke Expertise Onderzoek Veiligheidsperceptie. Ik dank u zeer. Dag dan.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 Ja, de laatste werkloosheidscijfers liegen er niet om. Ruim 6 miljoen Spanjaarden zitten zonder werk... en dat is meer dan 27 van de beroepsbevolking. Ook Nederlandse ondernemers in Spanje hebben last van de crisis. Verslaggever Martijn Gimies reisde af naar de Costa Blanca... en bezocht de familie Portengen... die er al enkele jaren een aannemersbedrijf heeft. Ronald Portengen, wat komt hier nou? Hier gaan we een, een aanbouw maken. De mensen wonen zo nu lang, tot nu toe in de ruïne... maar dan gaan we een stukje aanbouwen en dan wordt het allemaal netter. Ja, we staan tussen de sinaasappelvelden, uh, allemaal sinaasappelbomen om ons heen... en jij inderdaad, een ruïne staat ernaast. Ja, dat hebben ze waarschijnlijk voor heel weinig kunnen kopen ooit. Want hier uh, gaat niemand meer zitten, denk je. Maar ze hebben het een mooi plekje gevonden. Nederlanders ook? Dit zijn Nederlanders, ja. ja. Heeft u druk? Uh, nou, het valt best wel mee nu. Vroeger drie klussen tegelijk, nou, nu doen we er eentje tegelijk. Dus het is wat stiller geworden. Ja. Vroeger? Wanneer is vroeger? Uh, nou, we hebben het nog wel druk gehad tot een jaar geleden... Dus ik denk dat de crisis hier wat, wat later is begonnen dan in Nederland. Ja, want wanneer zijn jullie hier gekomen? Uh, nou, ik geloof dat dat al 15 of 16 jaar geleden is. En hoe ging het in het begin? Uh, nou, drukker dan ik dacht. We dachten eigenlijk we gaan lekker naar Spanje toe, ontspannen. Ze nu naar een badkamertje verbouwen. Maar we waren hier net een half jaar en toen hadden we al iets van acht man in dienst. Dus het ging eigenlijk sneller dan we dachten. En toen? Nou, gewoon, door, gewoon doorgaan. Het is zonde om te zeggen, nou, nee, dat is niet de bedoeling. Ja. Dus toen zijn we behoorlijk uitgebreid. We hebben we heel hard gewerkt. En hoeveel mensen had u op het hoogtepunt in dienst? Uh, ik denk dat we met iets van 12 man bezig waren. En hoe is het nu? Nou, uh, rustig. We werken nu met een mannetje of vier. En we kunnen het werk aan. Ja. Maar heel veel collega's zijn terug in Nederland volgens mij. Ja, ja dat geldt natuurlijk ook een beetje denk ik, voor de Spanjaarden. Want één op de vier is werkeloos van de jeugd op dit moment. Dus ja, die gaan er toch naar, naar Nederland toe. En uh, veel gaat er naar Duitsland toe, op dit moment heb ik gehoord. Ja. Wat moet er nu gebeuren? Nou, ze zijn alleen maar beton aan het draaien nu. Om alle poeren zeg maar, vol te storten met beton. En daar kunnen we morgen verder op gaan bouwen. Tontia Portingen, ja, het is een familiebedrijf. Uh, vader, moeder en twee zonen zijn uh, aan het werk. Wat doen jullie om uh, het hoofd boven water te houden? Gewoon, uh, je, um... ...je werkgebied verbreden, zeg maar, vergroten. En hoe? Dus um, voorheen deden we echt alleen maar bouw, uh, bouwwerkzaamheden. En dat hebben we nu uitgebreid met tuinonderhoud en uh, zwembadonderhoud. Algemeen onderhoud van, uh, van huizen. Um, heel veel klanten van ons zitten ook uh, financieel iets minder ruim. En die willen nu toch in de periode dat ze zelf niet hier zijn een huis verhuren. Dus dat neem ik dan voor hun waar. Dan verhuur ik het huis voor ze. Ja. Er liggen nu trouwens alleen nog maar steden en uh, een paar grote gaten. Het is eigenlijk best moeilijk voor te stellen dat hier straks een, uh, een paleisje staat. Hè? Ja, maar wij zitten al zo lang in de bouw. Ik zie eigenlijk dat het hele huis al staan. Oh ja? Ja, tuurlijk. Jij ziet een beetje aard liggen en een paar gaten in de grond. Maar ik loop eigenlijk al bijna door de vertrekken heen die we allemaal nog moeten metselen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Tom, de zoon, die, die werkt ook mee. Vijftien uh, jaar geleden meegekomen ja. met uh, pa en ma. Als je kijkt hier uh, naar de vooruitzichten, de jeugdwerkloosheid is nog vele malen hoger dan uh, de werkloosheid algemeen hier. Ja. Uh, is er voor jou toekomst? Ja, tot nu toe nog wel. We zullen zien hoe het gaat. Tot nu toe hebben we nog steeds een beetje werk. Gaan nog steeds een beetje, uh, het gaat nog goed, maar... Ja, bijvoorbeeld allemaal vrienden zitten zonder werk nu. Ja? Ja. Ik heb één vriendje die werkt en voor de rest die andere zeven zitten allemaal zonder werk. Al drie jaar lang. Zijn het Spaanse vrienden? Ja, Spaanse vrienden. Ja. Een Engelse vriend en het, het gaat, ja, ook een beetje bij beetje. Wat hebben jullie nou persoonlijk moeten inleveren? Persoonlijk moeten inleveren? Eerlijk gezegd niks. Iets minder werk? Iets minder werk, ja. Ik moet wat meer koken. <laughs> Ik moet wat meer zelf koken. <laughs> maar voor de rest, ja, niet, niet echt. En je, je let wat meer op. Dat waar je vroeger nooit op lette, dat was uh, hup, licht aan. En uh, nu let je iets meer op. Dat je, als je het licht achter je uit doet. Dat als je ergens toch niet bent, dat je dan de deur dicht houdt. En dat niet het hele huis verwarmd hoeft te worden. Dat soort dingen. Gewoon kleine dingetjes. Uiteindelijk gewoon een nuchtere Amsterdamse instelling. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dat stapje terug is voor ons niet zo gek moeilijk. En vroeger was het altijd zo, als je ergens doorheen liep door de gang en je was aan het einde van de gang, deed je het licht achter je uit. Maar dat is een tijdje niet geweest. Dan kwam ik thuis en er branden er overal lichten, in de badkamers waar ze niet meer waren, in de gang, trappentaal. En nu gewoon eh, alles uit achter ons. En eh, de lampjes een beetje vervangen door ledlampjes, wat wat goedkoper is. Dus zo lopen we nu een beetje eh, te rommel. Ja. Hoe lang duurt het nog voordat het helemaal klaar is hier? Nou, waarschijnlijk zitten we hier nog wel een maand of drie. We lopen nog wel even werk hier. Ja, we lopen nog wel even werk hier. En we hebben nog wat andere klussen natuurlijk tussendoor. grimiërs bij de familie Portengen in de Costa Blanca... die de crisis aan den lijve ook daar ondervindt. Volgende week in dit theater. Werk, gezin, relatie, status, presteren, bewijzen en altijd maar bijblijven. In Nederland heeft 4% van het ziekteverzuim op het werk te maken met burn-out. Meer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 Eerst nu het ochtendhumeur, hier is Niel Gunierli. Mijn vriendin kan maar niet bijkomen van haar verdriet over haar huwelijk... dat nu op een scheiding uitloopt. Kijk, je hebt vreemdgaan en vreemdgaan. Ik, ik ben niet iemand die mee zal doen aan zo'n achterlijk tv-programma... dat de vriend laat volgen om hem te betrappen op vreemdgaan. Ik zou nooit zo voor schut zetten. Ik kan vreemd gaan zelfs best wel begrijpen. Bijvoorbeeld, als hij homo was geweest, had ik het prima gevonden. Dat had ik begrepen. Want dan kon ik hem niet bieden waar hij eigenlijk zo naar zou verlangd hebben. Maar dat hij op zo'n stiekeme internetsite heeft geflirt, dat knaagt aan me. Terwijl ik zijn kopje koffie naar hem bracht, soms met zelfgemaakte taart, vol liefde, terwijl hij mijn taart zat te eten, zat hij dus gewoon met een ander te flirten aan de computer. Het is verraad eerste graad en met voorbedachte raden. Dat zo'n site mag bestaan, gadverdamme. Het maakt de relaties kapot, kapot, zeg ik je. Nou, mij leek het eerlijk gezegd wel een gezonde site. Ik vind namelijk dat flirten een geest gezond en fit houdt. Dat je dan zo'n site nodig hebt, is misschien een beetje overbodig. Maar dat gaat alleen maar op voor degene met vele sociale contacten. Want wat als je je leven tussen je werk en thuis als een soort mus beleeft? Dan is zo'n site toch veilig en effectief. Dat daar dan een scheiding uit rolt, ja dat is niet leuk... maar liever een scheiding dan een leven in sleur vol gezeur... Op zo'n site staat, je zoekt aandacht, passie of een vriendschapscontact... je bent volwassen, sociaal en positief ingesteld... en respecteert andere mensen, meningen en denkwijzen... dan is onze site jouw ideale partner online. Ja, wie, wie wil dat nou niet? Het klinkt toch heel aannemelijk In een tijd waarin we met de dag meer vereenzamen... zelfs met partner en kinderen... dat we amper nog echt naar elkaar luisteren met al onze zintuigen dan is zo'n virtuele partner die je geest kietelt misschien toch wel heel prettig. Maar dit zijn wel de laatste woorden die mijn vriendin wil aanhoren. Dus ik vraag me af of ik mijn echte mening moet zeggen. Ik kies ervoor om eerlijk te zijn en zeg het toch. Ze staat op en zegt... Goh, wat ben jij opeens geïntegreerd, zeg. waar blijft jouw cultuur van loyaliteit en trouw en respect en eerlijkheidsbesef? En voordat ik iets terug kon zeggen, was ze weg. Maar... Ik had al te veel gezegd. Nieuw Gunjelli, maandag het ochtendtumuur van Hans E. stick together. Het is zes minuten voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. Pay what you want, een principe waarbij de bezoeker zelf bepaalt hoeveel een kaartje voor een voorstelling waard is. Fanwork Musicals is de eerste producent ter wereld die dit bij voorstellingen gaat toepassen. Wouter Blijleven, Goedemorgen. Goedemorgen. Creatief directeur van Fanwork. Hoe werkt het precies? Uh, nou, hoe werkt het precies? Het is eigenlijk heel simpel. Uh, mensen uh, reserveren bij ons een uh, kaartje voor, uh, voor Oliver in New York, de voorstelling. Wat is dat voor een voorstelling? Dus een musical. Yeah. En, uh, Charles Dickens, denk ik dan. Ja, klopt. Alleen in een uh, modern jasje. Yeah. Dus wij spelen het niet in, uh, in Londen, maar wij spelen het uh, lang geleden in Londen, maar we spelen het in New York 2013. Yeah. En we hebben het helemaal naar deze tijd getrokken. Yeah. En dan wil je dus reserveren, dus dan ga je naar jullie website. Ja, klopt. Fanwork. Nee, Oliver in New York. Oh, Oliver, okay. Heel simpel. Alright. Ja. En uh, men, uh, men reserveert daar hun, uh, hun kaartje. En waar je normaal op dat moment uh, moet gaan afrekenen... Uh, hoef je op dit moment niet af te rekenen bij het uh, reserveren. Je krijgt netjes je e-ticket in je e-mailbox. Je komt naar de voorstelling. En na afloop uh, ga je naar huis en word je opgevangen bij de uitgang... door onze medewerkers. En vragen wij uh, wat men de voorstelling waard vond. Na afloop van de voorstelling? Ja. Dus je mag gratis naar binnen... Ja, gratis. Het is niet, uiteindelijk niet gratis, want mensen vragen me natuurlijk wel om een bijdrage te geven voor wat ze het waard vonden. Ja, aan de afloop. Maar je mag dus ja. zonder te betalen naar binnen en dan de afloop uh, volgt de afrekening. Exact. En als mensen het nou niks vonden, dan uh, moeten ze vooral niks betalen. En als mensen tijdens de pauze weggaan? Tijdens de pauze weggaan, dan, dan ga ik ervan uit dat ze het helemaal niks vonden en dan hadden ze waarschijnlijk op het eind ook niks betaald. Ja. Maar daar, dat, daar, daar geloof ik niet in. Maar hoe denk je nou dat je hiermee geld gaat ophalen? Want we hebben het over Nederlanders, zij ons minzunnig. Ja, ik weet het. Maar toch, toch ben ik er heel erg van overtuigd... dat wij, um, dat wij het, het voor elkaar krijgen dat mensen eerlijk gaan zijn... en uh, de voorstelling op waarde weten te, te schatten. We, we zijn heel erg overtuigd van ons product. Wij vinden dat we een hele mooie voorstelling maken. Ja. En um, in die zin denk ik dat als mensen naar buiten gaan... dat ze zo'n goed gevoel over die voorstelling hebben... dat ze... Um, dat ze durven en ook eerlijk durven zijn ja. om te geven wat ze het echt waard vonden. Wat ja. kost een normaal kaartje? 18 euro. 18 euro. Ja, normaal voorgaande jaren vroegen 18 euro, komen nog wat reserveringskosten bij. Dus rond de 20 euro. Rond de 20 euro. Ja. ja. En denk je dat mensen dat ook gaan betalen? Want als mensen dan nou zeggen, nou ja, ik vond het geweldig, maar ja, ik heb maar een tientje bij me. En dan? Ja, dan, dan, en dan? Dat weet ik niet. Dan weet ik niet. Maar ik. ik uh, kijk, wij wij wijzen de mensen op dat ze voldoende cashgeld meenemen. Dat. Uh, wij wijzen de mensen op dat een kaartje normaal rond de 20 euro kost. Dus de mensen hebben dat in hun, in hun achterhoofd zitten. Ja. En um, ja, in die dat? zin, sorry? Denk je dat mensen dat in hun achterhoofd hebben zitten? Ja, dat denk ik wel. En wij zullen ze ook op allerlei manieren dat, dat blijven herhalen. Dat mensen weten wat het normaal kost. Ja. En um, ja, nogmaals, ik geloof zo erg in het product en in het principe. Er zijn diverse onderzoeken naar geweest. Uh, dat je op mensen kunt sturen om eerlijk te zijn. We willen ze niet per se. Chanteren om het zo maar te zeggen, maar wel sturen dus zodat ze met een gevoel de zaal verlaten, waar ze heel enthousiast zijn, waar ik van uitga, mm -hmm. en dat ze dan eerlijkheid, getrouw durven handelen. En hoe ben je op het idee gekomen eigenlijk? Want het is voor het eerst in de wereld, begrijp ik, dat dit uh, bij, rondom een theaterproductie gaat spelen. Ja, klopt. Ja, hoe kom je op het idee? Uh, ja, wij zitten ieder jaar, iedere keer als wij een productie maken, denken wij van, wat moeten we nou met die kaartprijs doen? Moeten we omhoog? Want mensen, als mensen soms bij ons naar buiten lopen, dan zeggen ze, joh, ik vond het mooier dan Mary Poppins bij wijze van spreken. Ja. En dan denk ik, ja, dan kan ik wel 40 euro gaan vragen voor onze voorstelling, 50, maar dat, dat werkt ook niet. Of moeten we juist omlaag met de prijs? Ja. Op een gegeven moment uh, ontstond het idee om eens te denken: van wat, doen we nou, wat gebeurt er nou als we één voorstelling uh, mensen zelf laten bepalen? Dan kunnen we meteen zien, uh, nou ja, deel het aantal bezoekers door wat ze gegeven hebben, dan kunnen we zien wat men de voorstelling waard vond. Juist. Het is een proef, hè? Het is niet zo dat jullie voortaan alles zo gaan doen, toch? Nee, nee, kijk, het is wat ik vertel: het is geboren uit dat wij graag willen weten hoeveel mensen het waard vinden. Dus ja. als het goed is... weten wij zo meteen op het eind van onze tour... ergens in december wat men gemiddeld betaald heeft... voor een kaartje. Ja. En eigenlijk zouden we dan, dan, dan... bij de volgende productie dat moeten... Ja. hanteren als kaartprijs. 14 september ja. gaat de voorstelling lopen... in IJsselstein, in het ja. Theater. Klopt. En dan uh, heel Nederland door. Je bent niet bang voor de crisis, dat mensen denken... Nou Nee. En wat zijn er nog aan? Wel naar het theater, maar niet zoveel betalen? Ja, en ik denk ook juist dat wij de drempel hierdoor verlagen om te komen. Kijk, als je, uh, bij ons weet je misschien niet wat je krijgt. En uh, bij, uh, bij bijvoorbeeld een Efteling, als je daar naartoe gaat... weet je, wat je een bepaalde prijs, weet ja. je wat je krijgt. Bij ons weet je dat misschien niet van tevoren. Ja. Dus in die zin verlagen we de drempel en uh, laten we mensen gewoon komen en mogen het zelf beslissen wat ze het waard vonden. In Engeland werkt het ook, hè? als je bij je buren gaat eten... bijvoorbeeld dat je dan afloop betaalt wat je het waard vond. En het blijkt dat mensen dan inderdaad ook gewoon... normale restaurantprijzen gaan betalen ja. als ze lekker hebben gegeten. Dus wie weet, uh, hoe heet, uh, waar was de site ook alweer? Oliver in New York. NL. Daar kunt u terecht. Hartelijk Lekker. dank voor uw komst. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, dames en heren. Het is bijna half elf. Um, dat betekent voor ons tijd om af te ronden... en u te verwijzen naar de site, kro.nl... en vooral ook door te verwijzen naar Naida... die ergens in Nederland klaar zit in een gele bus. Naida, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Ja, we zitten hier in het uh, mooie aan de vecht... En straks gaan we praten over een nieuwe variant van het SARS-virus. Dat is ontdekt bij een man in Frankrijk. Ja, in de zomervakantie komt eraan en duizenden Nederlanders vertrekken richting het land van de wijn en stokbrood. Moeten we vrezen voor een wereldwijde besmetting? Of moeten we ons niet zo aanstellen met het alles moet totaal veilig virus? U hoort het straks in lijn 1. Eerst nu het internationaal. Ik zat er doorheen. Jan, ja. ik hou mijn mond, jij gaat lezen. Goedemorgen. Morgen. Uh, D66 wil dat er aparte wetgeving komt voor onbemande vliegtuigjes... van die drones die kunnen vanuit de luchtactiviteit op de grond filmen. Volgens D66-Kamerlid Schouw is er wettelijk helemaal niks geregeld... terwijl wel de privacy van de burger in het geding is. Strafrechters voelen niets voor het plan van staatssecretaris Teven... om meer gevangenen met een enkel band thuis te laten zitten. Teven wil een deel van de celstraffen omzetten in elektronische detentie. Dat is een van de maatregelen om 340 miljoen te besparen. De politie heeft nieuwe camerabeelden gekregen... waarop mogelijk de auto te zien is van de vader van de twee vermiste jongens. De kwaliteit van de beelden moet nog wel worden verbeterd... maar ze lijken bruikbaar, die beelden, zegt de politie. En in Wetteren, in Vlaanderen, wordt vandaag begonnen met het leegpompen van de treinwagons... die zaterdag zijn ontspoord. De bedoeling is om later vandaag ook de bovenleiding op de plek van het ongeluk weg te halen... zodat die wagons kunnen worden weggetakeld in Wetteren. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, John Bakker, bij de ANWB. Met een korte file bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum... voor knooppunt Hoijpolder, twee kilometer. Ik wens u een prettig weekend en geef de zender nu over aan Naida. En die zit in Nichtenvecht. Veel plezier. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida. Al maandenlang duiken er in het Midden-Oosten gevallen op... van mensen die ziek zijn geworden door een variant van het dodelijke virus SARS. Deze ziekte zorgde in 2003 internationaal voor veel ophef... toen duizenden mensen wereldwijd besmet raakten met het virus. Afgelopen woensdag dook in Frankrijk een geval op van een coronavirusbesmetting... bij een man die in het Midden-Oosten is geweest. Met dit geval lijkt de virus ook deze kant op te komen. Toch hoeven we ons volgens het RIVM geen zorgen te maken over dit nieuwe virus. Maar helemaal onbedreigd zijn we niet... U mag zich nog steeds zorgen maken, maar dan over andere gevaren. Want we leiden nog steeds wel met z'n allen aan het alles moet totaal veilig zijn virus. Ja, beste luisteraar, maakt u zich zorgen over infectieziektes, buitenlandse virussen of juist helemaal niet? En vindt u dat we met z'n allen overdrijven? Laat het ons horen. Bel naar...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 When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever, in the morning. A fever all through the night. Sunlight's at the daytime. Ja, Peggy Lee hoorde u in haar stem, klinkt fever eigenlijk helemaal niet als een ziekte. Het was een fijne streling. We praten over virussen en infectieziektes... met een van de machtigste mannen in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit jaar neemt hij afscheid als directeur van het centrum... infectieziektebestrijding bij het RIVM. Professor Roel Coutinho zit tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen bij het nieuwe coronavirus. Is dat het grote gevaar waar we met z'n allen bang voor moeten zijn? Nou, kijk, er is natuurlijk ongerustheid. Eh, omdat, eh, zoals u ook al zei, we hebben in 2003 die SARS-epidemie gehad. En eh, die, ja, dat was eh, toch wel een hele ernstige situatie. Het heeft zich eh, beperkt verspreid, 8000 gevallen maar uh, met veel uh, sterfvallen, is toen uh, uitgedoofd eigenlijk... dankzij hele krachtige maatregelen. Want dat virus verspreidde zich van mens naar mens. En wat we nu hebben is een uh, virus uit diezelfde groep. Uh, het is niet precies hetzelfde, maar het, het komt ook uit vleermuizen. Mm -hmm. En uh, ja, dat duikt opeens op uh, ergens in het Midden-Oosten... en niemand snapt eigenlijk waar het vandaan komt. En dan heb je af en toe dit soort introducties. Maar het verschil is dat het uh, zich tot op heden niet uh, van mens op mens verspreidt. En dat is natuurlijk wel heel anders dan bij SARS. Ja, maar hoe heeft dan die man het gekregen in Frankrijk bijvoorbeeld? Ja, die was gereisd, die had gereisd ja. in dat gebied. Maar we begrijpen eigenlijk niet waar die mensen het opgelopen hebben. Er zijn dus totaal in de, in de wereld nu zo'n 30 gevallen. En uh, ja, wat je dan ziet, is die, en waar die mensen dat opgelopen hebben... is dus heel erg onduidelijk. Mm -hmm. De meeste van die patiënten zijn in, in of, of in Saudi-Arabië of in uh, Jordanië. Maar mensen kunnen uh, of hier naartoe komen omdat ze daar uh, ja, gereisd hebben... en dan hier longontsteking krijgen, want dat is het eigenlijk belangrijkste verschijnsel. En dan komen ze hier in de ziekenhuis, dus dan, dat kan. Of ze worden overgevoerd omdat ze zo ziek zijn, dat ze niet goed behandeld kunnen worden ter plaatse. En dan komen ze hier. Het ja. Dus dat, dat kan. Dat is mogelijk. Saudi-Arabië is een van de, ik noem het maar even de kernlanden waar deze ziekte ja. uh, vandaan komt. Nu is het zo dat in de maand mei, dat zijn de schoolvakanties, de meivakanties. En uit Nederland alleen al gaan er honderden Nederlandse moslims richting Saudi-Arabië. Ik heb bijvoorbeeld gisteren met mijn ouders gesproken... die op dit moment allebei vanwege de meivakantie in Saudi-Arabië zitten. En ze hadden allebei griep. En toen ja. las ik dit en dacht ik, oh nee... Nou, nee, maar er griep... ons onder... Dus er komen straks honderden Nederlanders terug uit Saoedi-Arabië naar Nederland. Ja, ja. nee, dat, dat, dat is zo. Maar er zijn geen reisbeperkingen. Uh, en uh, een griep, dat, uh, is, uh, ja, dat is natuurlijk een heel vaag uh, diagnose. Dat, is eigenlijk, ja, dat, dat wordt veroorzaakt door ongelooflijk veel verschillende virussen. En uh, in dit geval word je echt mm -hmm. heel erg ziek. Dan heb je een, uh, een longontsteking. En dat is niet een griepje, hoor. Dus dat is nee. wel wat anders. Maar er is op dit moment geen enkele reden. te Ze zeggen, ja, je moet daar niet heen uh, reizen. We snappen dus niet precies precies waar het vandaan komt. Dat maakt het wel lastig. Ja. En dat betekent dat mensen ook echt daar heel erg op, op zoek zijn. Maar ja, zolang het virus zich niet van mens op mens verspreidt... is het risico klein, maar we houden het wel haarscherp in de gaten. Oké, okay, dus we moeten eigenlijk... hoeven we ons niet echt zorgen te maken... Nee, wij zeggen altijd, ja, je, je, je, we zijn met z'n allen alert op dit soort dingen. En, uh, uh, en, en nogmaals, vanwege die SARS-voorgeschiedenis is men ja. toch wel heel bezorgd. Want daar ging het wel van mens op mens. Ja, en dit is wel familie van het SARS-virus. Het is hetzelfde virus, maar het is een virus, een coronavirus... en dat komt heel wijdverspreid in de dierenrijk voor. Het is ook een, een verwekker van hele onschuldige luchtweginfecties bij mensen. Mm -hmm. Dus je hebt een heleboel virussen in die groep. Ja, en dit is dan een virus wat wel ernstige ziekte geeft. En het is een virus waar waar geen vaccin tegen is. Nee, nee. Dus als je de pech hebt dat je het oploopt... dan kun je niet geholpen worden. Nee, nee. het is in feite moet je dan de, ja, wat wij dan noemen symptomatische behandeling. Dus je behandelt echt de longontsteking. Mm -hmm. Maar uh, ja, veel meer kun je niet doen. Eventueel intensive care. Zodat je tijdelijk ook die long nog kunt uitschakelen. Dat kan tegenwoordig ook. We zijn ja. heel ver gevorderd. Maar echte behandeling, ja dat... Uh, nee. Hoeveel, zijn er al doden gevallen? En ja, er zijn, van de, er zijn meer dan de helft van de mensen... die deze infectie hebben gehad zijn overleden. Ja, dus dat is zo'n ronde. Nou, er zijn nu op dit moment ruim 30 gevallen bekend geworden. Waarvan 15 zijn waarvan, overleden? Ja, ik dacht 18 uh, mensen zijn overleden. Dus het is echt een ernstige raam. En in hoeveel tijd dan? Want dat is toch ook nog belangrijk om te zien hoe ernstig het is. Dat je kijkt in, binnen hoeveel tijd verspreidt het zich. Uh, en hoeveel mensen gaan er dood binnen een bepaalde tijd. Ja, het, is dus in de, het loopt eigenlijk in een aantal maanden. Uh, dus het zijn eigenlijk uh, uh, allemaal losse gevallen. Er is nu wel een klein uh, clustertje, zoals wij dat noemen. Een groepje bekend ergens in, in een gebied in Saudi-Arabië. Waarop wij nog niet veel informatie hebben en hoe dat nou precies zit daar en hoe dat is overgedragen, dat weten we niet. Ja. Dus we, we hebben niet zo vreselijk veel informatie. Maar wie daarover. bepaalt dat dan? Want als u nu dat zo zegt, dan denk ik van ja, heel veel weten we dus niet. Hoe hou je dan in de gaten of de ziekte zich niet heel snel verspreidt... en hoe die zich verspreidt? Is er niet wereldwijd een, een organisatie die zegt... in dit geval tegen de Saoediërs... ja, het is leuk met jullie, maar wij gaan dit nu overnemen... en wij gaan het onderzoeken? Nee, maar zo werkt het niet. Het blijft de verantwoordelijkheid voor het land zelf. Dat is ook mm -hmm. terecht. Uh, Saudi-Arabië is, is, is natuurlijk geen ontwikkelingsland. Het is een land waar natuurlijk goede ziekenhuizen zijn... en uh, een goede organisatie. Maar we hebben de Wereldgezondheidsorganisatie... en die organiseert dan ook altijd dat daar uh, mensen eventueel naartoe gaan... om te helpen... Dat is er zijn allerlei laboratoria die onderzoek doen naar het virus. Maar om in kaart te brengen waar het virus vandaan komt en hoe het precies zit, dat moet echt ter plaatse gebeuren. Daar kunnen andere landen wel bij helpen, maar dat moeten ja. ze toch zelf doen. En de Wereldgezondheidszorg. Uh, hebben, hebben zij nu al gezegd van god, dat onderzoek moet er komen? Ja, nou ja, die, die er die zitten, een nee, af. Die, die wachten helemaal niet af. Die zitten er bovenop. Dus iedereen zit er natuurlijk bovenop. Maar ja, nogmaals, het blijft natuurlijk. We hebben geen wereldregering. Uh, het is de verantwoordelijkheid van het land zelf. Dat kan ook niet anders. En dat zou hier ook zo gaan. Maar je krijgt hulp van alle landen. We gaan naar een ander land, namelijk China. In China is er een griepsvirus de, waarvan uh, ja, eigenlijk nog veel meer mensen al zijn overleden. 130 patiënten, 20 procent overleden. H7H9. Ja, H7N9. H, H7N9. Het, is, H7N9. Ja, het is dus een influenza, het is een griepvirus. En het is eigenlijk verwant aan het griepvirus wat, wat elk jaar bij ons ook circuleert. Maar alleen, dit is een ander virus wat alleen bij vogels voorkomt. Griepvirussen komen eigenlijk van vogels vandaan. En wat er hier afspeelt, is dat er uh, in China een paar maanden, het is eigenlijk eind maart is dat begonnen, toen werden in, in, in de regio in Shanghai, werden dus patiënten opgenomen met hele ernstige longontsteking. En daar werd dit, dit virus ontdekt als oorzaak. En dat was nog nooit eerder vastgesteld. Het is nog nooit eerder bij mensen vastgesteld. Mm -hmm. En uh, er zijn nu uh, 130 patiënten ongeveer uh, vastgesteld. Eigenlijk allemaal in datzelfde gebied, ook wel in Beijing. Er is nu ook één patiënt in Taiwan. En uh, we weten ook, dat dat virus bij uh, vogels voorkomt. Maar hoe dat nou precies overgaat van die vogels naar de, me de mensen, dat is volkomen onduidelijk. En het is, ja, het zijn dus zo'n 130 patiënten met 20% sterfte, ja. dat is natuurlijk hoog. Ja, En is het, lopen wij gevaar? Dus de, ik bedoel, hoe gaat de besmetting uiteindelijk van mens op mens? Nou, die gaat niet van mens op mens. Nou, ook daar zie je eigenlijk dat het uh, van, waarschijnlijk vanuit die vogels... Uh, en van, waarschijnlijk vanuit kippen, die daar zelf overigens niet ziek van worden... dat maakt het natuurlijk ook ja. lastig, gaat het waarschijnlijk naar mensen. En wat je in China hebt is dat je... Uh, wij, kijk, als wij kip eten, dan gaan wij naar de, naar de supermarkt halen we die kip... Mm -hmm. In Zuid-China is het zo dat heel veel mensen gewoon een levende kippen kopen. Dus er zijn levende markten. En dan hebben ze dus die kippen, die kopen ze dus levend. En dan gaan ze ze zelf bereiden. Ja, waarschijnlijk is het zo dat daar die infectie vandaan komt. En, uh, maar hoe dat dan precies loopt, er zijn nu een paar... Overdracht van mens op mens geweest. Maar dat is toch een hoge zeldzaamheid. Dus het virus kan zich niet makkelijk verspreiden. Maar als je het krijgt, is het wel ernstig. En ja, het is eigenlijk bij en, beide gevallen. En waar merk je het dan aan? aan, aan longontsteking, eigenlijk, eigenlijk een beetje een vergelijkbaar ziektebeeld. Als je dat zo uh, zegt, maakt je me wel bang. Dus bij longontsteking moeten we voortaan echt meteen gaan denken. Het zou wel eens meer kunnen zijn dan longontsteking alleen. Nee, dat zou ik niet denken. Kijk, longontsteking. Nee, maar je komt... noemt nu al twee, ja. uh, twee vier ziektes. Ja. ja, nee, maar dat is zo. Maar bij ik... longontsteking het symptoon is. Ja, nou ja, het is. Uh, het is ook serieus. Nou ja, een longontsteking is altijd serieus. Vroeger ging je daar overigens altijd heel ja. vaak dood aan. Nu word je behandeld met antibiotica. Maar voor ons is het zo dat wij alle artsen in Nederland uh, hebben gezegd: ja, als je een patiënt hebt, bijvoorbeeld die uit China net terugkomt vorige week, mm -hmm. dan moet je daar aan denken. Is het een patiënt die uit het Midden-Oosten komt? Uh, moet je daar ook aan denken. En dan moet je bellen. En dan kunnen we helpen om de diagnose te stellen. Ja, dat, dat is wel belangrijk. Kan dat? Nou ja, we hebben één patiënt gehad. Tot een Waarbij uh, uit China, waar, die dus met een longontsteking terugkwam, waar, waarvan het ziekenhuis zei, dit zou het best eens kunnen zijn. Nou, het bleek het gelukkig niet te zijn. Maar zulke dingen kunnen natuurlijk gebeuren, want er wordt natuurlijk ja. heel veel gereisd naar al die landen. Dus ook met dit griepvirus, H7 en H9, hoeven we ons niet meteen zorgen te maken? Nee, maar het begrip zorgen maken, dat is altijd maar heel betrekkelijk. Kijk, ik maak me sowieso eigenlijk maar zelden zorgen. Het is meer zo dat wij denken, wij volgen precies wat er aan de hand is. Ja. Wij kijken ernaar, maximaal proberen we uh, ja, alle kennis te vergaren. We zorgen dat alle artsen op de hoogte zijn, de microbiologen. Dat is eigenlijk in dit soort situaties alles wat we kunnen doen. Bij, bij griep is het ook nog zo dat er nu al uh, ook gedacht wordt aan bijvoorbeeld uh, vaccins. Maar dat is nog niet mogelijk. Dus ja, daar uh, is van internationaal ook van alles aan de hand, ja. ja. Balthasar. Die meldt het volgende: kunnen we landen als China wel vertrouwen? Geven ze totale openheid van zaken of houden ze informatie achter? Ik kan me voorstellen dat toeristische landen niemand willen afschrikken om er naartoe te komen. Nou, dat is zo. Daar is, uh, dat is in de SARS-crisis was dat in 2003 was dat het grootste probleem. Uh, de Chinezen hebben het gewoon niet gemeld in het begin. Mm -hmm. En uh, het werd eigenlijk pas bekend uh, toen de eerste patiënten in Hongkong kwamen. Dus toen hebben ze eigenlijk heel lang gewacht. Nu is dat anders gegaan. Er zijn ook verplichtingen gekomen voor landen. Als je een ziekte hebt die onbekend is en mogelijk een infectieziekte zou kunnen zijn... dan moet je dat melden. En we hebben dus nu ook... Uh, is het ook ook in China, er was in het begin ook kritiek, ook vanuit China zelf. Ja, melden jullie wel alles? We hebben nu de indruk dat er zeker beter gemeld wordt. Maar ja, het is natuurlijk een heel groot land. Ja. Uh, zeker erover kan je niet zijn. Maar mijn indruk is, als je ziet wat er allemaal nu ook al gepubliceerd wordt... wat er in de, pers, in de medische pers verschijnt... dat het enorm verbeterd is okay. in China. Dus die openheid is er. Ik ga naar een uh, beller, Jos van Beuzenkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Nou, mijn idee is dat wij tegenwoordig veel te hygiënisch en veel te steriel leven en dat ons lichaam steeds minder aan kan. Ik denk, ik ben zelf 55 en wij hebben ik altijd geleerd ook gewoon eh, niet te niet. Kijk, wel die handen wassen en dat soort dingen, maar je kunt overdrijven. Ja, als je lichaam weerstand opbouwt, zie je ook minder snel infecties en dat soort dingen oplopen, denk ik. Ik denk dat we daar veel meer mee bezig moeten zijn. Dat we te veel mensen drie, drie tot een dag gaan douchen. <lacht> iedere ding in de handen wassen en dat soort dingen allemaal. Ik denk dat we dat te veel overdrijven. Oké, okay, meneer Van Boiskom, dank u wel. Ik ga het vragen aan professor Roel Coutinho. We leven te steriel. We douchen te vaak, we wassen onze handen te vaak. Kortom, we zijn nietjes. Nou, ik, denk dat het, ik wou dat het waar was. Maar ik denk dat uh, we wassen ons veel vaker. We hebben veel beter hygiëne. Nou, dat is wel een van de redenen dat we ook veel minder infectieziekten hebben. Hè? Want ja. al die, dankzij die hygiëne is dat natuurlijk veel beter geworden. En ja, noem maar wat riolering en uh, betere behuizing en allemaal dingen. Dus handen wassen is heel erg goed, hoor. Dat moet je echt doen. Meneer ja, uit... Van nee, komt, ja. blijf je handen wassen. En is ook, nee, maar het is ook niet zo. Mensen denken vaak van... ja, als ik nou maar minder hygiënisch leef, dan loop ik dit soort dingen niet op. Maar dat heeft met dit soort zaken helemaal niks ja. te maken. Dit zijn ziektes die dus uit dieren komen. Het komt vanuit dieren... Ja, daar ja. kun je met keer helemaal niks mee. Ik hoor het ook wel eens jonge, jonge ouders zeggen. Dan zie je een kindje dat in de, in de, in de zandbak speelt en het ene kindje eet dan wat zand. En dan roept ja. de andere ouder, kijk, pas op, hij eet zand. En dan roept weer een andere moeder, ach joh, dat is goed, daar worden ze steviger van. Ja, ja, nee, dus we worden er niet stevig van. Het is ook niet zo erg allemaal, maar uh, kijk, daar zit bijvoorbeeld daar zit weer het probleem dat er soms uh, hondenpoep in kan zitten. Nou, dat wil je natuurlijk niet, want er zitten ook weer allerlei uh, parasieten kunnen erin zitten. Dus ja, ja, die hygiëne is goed, maar je moet het ook niet overdrijven. Natuurlijk moet je niet uh, 30 keer per dag je handen wassen, is helemaal niet nodig. Maar het is heus goed om het wel te doen. En wij, he, ook bij sporters bijvoorbeeld, heel, heel simpel, mm -hmm. hebben wij altijd gezegd. Als je griep wil voorkomen, eigenlijk, hè, dat je gaat naar de Olympische Spelen, zorg nou dat je vaak je handen was. En dat blijkt ook gewoon dat je daardoor minder risico loopt. Omdat je steeds, als je bijvoorbeeld als iemand niest of ja. aan zijn neus ja. zit en je geeft ja. weer een hand, dan is het besmetelijk. Ja. Dus je, je hoest het naar elkaar, ja. maar je gaat ook via je handen. Luisteraars, als u vragen heeft, als u iets wilt weten over infectieziektes, buitenlandse virussen of iets heeft al een tijd lang en denkt wat heb ik nou in mijn huisarts, snapt er niks van. Bel, want tegenover mij in de bus zit de man in Nederland die alles weet van infectieziektes. Bel naar 0800 1121 en leg uw vraag voor aan professor Roel Coutinho. Uh, Amber, die vraagt het volgende. De q kort bacterie, heeft volgens u 24 levens gekost in Nederland. Volgens mij, zegt zij, moeten we het echte gevaar binnen onze eigen landgrenzen zoeken. Is Nederland intussen voorbereid op een volgende uitbraak? Uh, nou, bij Q-coorts hebben we het echt onder controle gekregen. Dat heeft uh, lang geduurd. En uh, we hebben dat onder controle gekregen. Omdat nu alle geiten en schapen worden gevaccineerd. En uh, we volgen dat heel erg precies. We hebben nu wel wat meer gevallen dan voor 2007 toen die epidemie begon. Maar dat is eigenlijk omdat dokters er meer op letten. Dus we zitten nu terug op het oude niveau. Mm -hmm. En de kans dat dat weer terugkomt, de Q-coorts, is eigenlijk heel erg klein. Zolang we maar met die vaccinatie doorgaan. Oké. Okay. En Roxy die stelt de volgende vraag. Ik wil niet dat mijn kinderen verkeerde stoffen binnenkrijgen... Door ...middel van injectie Wat kunnen alternatieven zijn om mijn kinderen te beschermen tegen infectieziektes? Ja, het nou ja, gaat waarschijnlijk over vaccinatie. Dat, uh, is, uh, bij vaccinatie moet dat nou eenmaal bijna altijd uh, via injecties worden toegediend. Zo, zo werken de vaccins. Er wordt wel gewerkt aan een andere manier van toediening. Maar eerlijk gezegd maakt dat niet veel uit. Hoor. Of je dat, uh, er zijn ook vaccins die je eventueel via de neus of die je zou mm -hmm. kunnen slikken. Maar dat maakt op zich niet uit. Een injectie is tegenwoordig niet echt meer een risico. Nee, want ik lees dit, denk ik. Ik heb nooit geweten dat je als je door middel van injectie naal de verkeerde stoffen binnenkrijgt. Nee. Is dit, dit weer iets eigenlijk... je, je net te veel zorgen maken? Ja, kijk, het idee is, daar, daar is altijd veel discussie over. Er zitten natuurlijk allerlei, er zit in zo, als je een vaccin krijgt, er zitten ook stoffen... zitten daarin die bijvoorbeeld gebruikt worden om het uh, materiaal te stabiliseren. of Dat zijn toegevoegde stoffen, net zoals bij in onze voeding. En daar is nog wel eens wat discussie over geweest. Zijn dat nou risico's? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan... Hm. en dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Oké. Okay. En Bas die maalt het volgende... Uh, hij zegt, ik heb gelezen over een nieuw soort SOA... die nu in Azië in opkomst lijkt... die veel bedreigender lijkt dan HIV en AIDS. Is daar al mail over bekend? U bent natuurlijk de man die heel veel weet over HIV en AIDS. Een deskundige op dat gebied wereldwijd. Klopt het? Is er een nieuwe, is er een nieuwe so soort SOA die in Azië in opkomst is? Nou, ik zou het niet weten, want ik, uh, ik, weet, ik heb niet, niet gehoord. Er zijn natuurlijk altijd wel stammen die resistent zijn tegen uh, antibiotica. We hebben bijvoorbeeld gewoon de kokken die resistent zijn. Mm -hmm. Maar in hele nieuwe SOA uit Azië heb ik nog niets van gehoord. Dus ik weet niet waar dat dan, uh, waar dat dan op slaat. Oké, okay, goed. Even over die... Uh, of een, wat is wel een bedreiging voor ons volksgezondheid? Nou ja, ik, wij zeggen altijd. Uh, er zijn, zijn bijvoorbeeld resistentie tegen antibiotica. Hè? Dat is natuurlijk een bekend probleem. dat, je, uh, dat uh, Als je een ernstige ziekte hebt, stel bijvoorbeeld een longontsteking, wordt meestal door bacteriën veroorzaakt. Mm -hmm. Dan krijg je antibiotica, maar soms zijn die micro-organismen, die bacteriën, zijn resistent geworden. Nou, dat is in opkomst. Dat lijkt ook steeds toe te nemen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Daar maken we ons grote zorgen over, omdat het. Uh, ja, er worden niet zoveel nieuwe antibiotica meer gemaakt. Het is gewoon niet aantrekkelijk op dit moment. Het kost heel veel geld en het is, niet, het is heel moeilijk om dat te doen. Mm -hmm. Dus ja, er dreigt een situatie te staan dat je dus meer eh, bacteriën krijgt... die resistent zijn en steeds minder antibiotica. En dat is een groot gevaar voor de toekomst. Ja. Hoe snel dat zal gaan en hoe ernstig, dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar we doen er wel alles aan om dat zo laag mogelijk te houden, die resistentie. Dat, dat is belangrijk. Ja, en voor de rest is het zo. En hoe kun je, ik bedoel, wat doen jullie er dan aan? Hoe kun je dat zo laag mogelijk houden? Nou, dat betekent bijvoorbeeld, ik denk dat mensen dat ook wel weten. Als je in Nederland naar een, met een kind naar de dokter gaat... en, uh, je, en het kind heeft koorts... Als je, dan zegt een huisarts vaak, nou, ik wacht even af. En meestal gaat het gewoon vanzelf over. En dat zijn meestal virussen, die hoef je helemaal niet te behandelen. Mm -hmm. Doe je dat nou in, uh, in zuidelijk Europa... dan krijg je meestal antibiotica. Want dan denken mensen, ja, vooruit. Wij hebben hele strenge regels eh, gemaakt voor artsen. Ja. Omdat hoe meer antibiotica gebruikt je gebruikt eigenlijk hoe meer resistentie je krijgt. Dus dat is de, een van de dingen die we proberen. Uh, maar ja, desondanks is het toch in opmars hoor. Dus we kunnen het niet helemaal stoppen. Ik bedoel, we leven ja. in een wereld, het komt ook uit andere landen. En in ziekenhuizen circuleren die bacteriën. Dus het, is, het blijft wel degelijk een probleem. En dan is er ook nog een verhaal dat uh, te ronden doet, namelijk dat er over 15 jaar bijna geen antibiotica meer te verkrijgen zijn. Nou, ik denk dat dat uh, uh, wel een beetje te somber is. Maar het is ja. wel zo, kijk, antibiotica... De, de geneesmiddelen worden gemaakt door de industrie. En industrie is, is een com zijn commerciële bedrijven. Dus die kijken natuurlijk naar iets waar ze geld aan kunnen verdienen. Daar ja. kun je voor of tegen voor zijn, maar zo is het nou eenmaal. Mm -hmm. Dus uh, waar zetten zij op in? Op uh, geneesmiddelen die uh, op grote schaal worden gebruikt door veel mensen. Daar, ze natuurlijk gel daar, daar wordt geld aan verdiend. Hè. Zeg maar wat uh, middelen die de bloeddruk verlagen... of tegen ja. suikerziekten... Of tegen HIV, want die moet je ook levenslang slikken. Nou, ja, allemaal middelen die je levenslang moet slikken. Antibiotica, ja, die gebruik je eigenlijk als je nieuw antibiotica ontwikkelt als industrie. Dan zeggen wij, ga het alsjeblieft niet gebruiken, houd het op de plank. Mm -hmm. Want dan kun je het alleen maar voor die hele ernstige infecties gebruiken. Ja, dat is natuurlijk niet aantrekkelijk. Dus de, de, de industrie ontwikkelt weinig nieuwe antibiotica. En de oplossing daarvoor is dat, ja, dat we daar ook vanuit de overheid, dus ja. laten we zeggen vanuit Europa, vanuit Amerika geld in moeten steken, samen met de industrie. Om nieuwe antibiotica te ontwikkelen, anders gaat het niet gebeuren. Ja, en kun je dan bijvoorbeeld kan dan bijvoorbeeld het RIVM er druk op uitoefenen? Ja, wij zijn ja, wij kunnen wel iets doen. Het is, Nederland heeft het nu ook een, uh, tot een speerpunt gemaakt. Uh, gelukkig. Dat is heel mm -hmm. goed. De minister heeft ook gezegd. Ja, ik vind het zo'n belangrijk onderwerp dat ik het zowel in Nederland aan de orde blijf stellen als ook in Europa. Maar we zijn natuurlijk wel een heel klein land. Dit zijn. Uh, dit gaat om hele grote bedragen. Uh, maar we kunnen daar zeker een, een rol in spelen. Ook als voorbeeld omdat wij in Nederland zo'n... Uh, toch wel een vrij goed beleid hebben bij de gezondheidszorg. beperkt toepassen van antibiotica. En daar kunnen andere landen nog wel wat van leren. Ja. Maar ja, we in de veehouderij gebruiken we dan weer een hoop. Dus uh, goed, dat was er een ander. Precies, want dat is een van de redenen ook waarom er eventueel die tekort... De, de, de tekort aan antibiotica ontstaat? het in de veeteel te veel wordt gebruikt. Ja, het is natuurlijk zo dat de meeste uh, resistentie ontstaat gewoon in de ziekenhuizen zelf, door de doktersbehandeling. Maar er komt vanuit de veehouderij komt ook wat. En dat, is, uh, dat speelt ook een rol. En daar gebruikten we veel, veel te veel antibiotica veel te gemakkelijk. Ja. Nou, dat is behoorlijk teruggebracht. Uh, er is een reductie van bijna 50 procent. Dus dat is mooi. Maar uh, we zijn er nog niet. Dat mag nog wel wat meer worden. Het is toch ook schrikken als we eigenlijk, u dan ook weer zegt, die die. De farmaceutische industrie die... Uh nou, die kan er niet meteen aan verdienen... dus ze zorgen ervoor dat ze minder nieuwe antibiotica ontwikkelen. Dan kiezen ze dus voor winst in plaats van het redden van men mensenlevens. Ja, ja, maar dat, dat is zo. En, uh, maar dat is wel ons systeem. Kijk, daar kun je uh, allerlei opvattingen over hebben. En, uh, maar we hebben al onze geneesmiddelen, al onze vaccins... worden gemaakt door commerciële bedrijven. Dus die doen dat op basis van... ja, die worden achterna gezeten door, uh, door degenen die de aandelen hebben. Die zeggen, je moet geld verdienen. Dus... En daar zit dus ook deze perverse kant aan, ja. dat je dan zegt... ja, je gaat niet investeren in iets waar je geen geld in kan verdienen. Nou, de oplossing daarvoor die is er toch al vrij lang, hoor. Dat mensen zeggen, nou ja, als je vanuit de volksgezondheid kan... dan toch dat wil ontwikkelen, dan moet je ook vanuit belastinggeld... daar geld in willen investeren. En dat gebeurt ook. Dus uh, National Institute of Health investeert erin, Europese Unie. En bijvoorbeeld, ja, bekend voorbeeld is Bill Gates... die dus heel veel geld heeft geïnvesteerd... In, in bijvoorbeeld nieuwe TB-middelen, nieuwe malariemiddelen... die heeft echt daar heel, heel ja. persoonlijk iets van gemaakt van... jongens, dit kan zo niet. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een man die waanzinnig veel geld heeft verdiend... maar dan ook zegt, ik ga er iets nuttigs mee doen. Precies, oh. ik geef het terug. Ik blijf even bij de farmaceutische industrie, want Fanny die mailt... kunnen we de farmaceutische industrie vertrouwen? Zij verdienen geld aan ziektes, zijn, ja. zijn ze niet gebaat bij meer virussen, bacteriën, et cetera? Hoe denkt de professor hierover? Nee, ik denk niet dat ze, dat, ze, dat ze, ik bedoel, ze spelen geen rol bij de verspreiding van ziektes. Maar ze zijn wel gericht op winst, dat is zo. En uh, daarmee betekent dat dat je altijd naar de farmaceutische industrie ja. moet kijken van... het is een bedrijf wat gericht is op het maken van winst. En dat is hun primaire doelstelling. Het is geen liefdadigheidsinstelling, daar zijn nee. ze niet van. Een beller die vraagt zich af of er een vaccin is... tegen de tekenbeten die mensen vooral in bossen oplopen. Volgens haar is dit een grote ramp in Nederland. Ja, de ziekte van Lyme. dat is, dat is, dat is een opmars. Dat is inderdaad een, een van de ziektes waar we steeds meer mee te maken hebben. We, we zien dat het... Ja, ik geloof dat er bijna een miljoen mensen per jaar gebeten worden door, uh, door een take. En we, hebben, uh, we zien steeds meer mensen die dus de ziekte van Lyme oplopen. Uh, we hebben geen vaccin op dit moment. Dat, dat is er gewoon niet tegen deze bacterie. Daar wordt wel aan gewerkt, maar dat is gewoon heel erg moeilijk om dat te doen. Mm -hmm. En op dit moment is de enige methode als je, uh, dat als je een take hebt... dat je hem zo snel mogelijk eruit, ja, eruit haalt. haalt. Want waarom? Omdat die, uh, die bacteriën die dus in die teek zitten... Die worden eigenlijk uh, die worden sneller overgedragen, hoe langer die teken erop zit. Dus als je hem er snel afhaalt, dan is de kans heel erg klein dat de overdracht is. Oké, okay. tot slot. U gaat per 1 juli weg. U heeft veel betekend voor de infectiebestrijding. En u heeft alvast voor uw afscheid de onderscheiding... commandeur in de orde van oranje Nassau gekregen, gefeliciteerd. Maar er was ook kritiek, onder andere op uw advies bij de Mexicaanse griep. Want er werd gezegd dat door uw advies in Nederland belachelijk veel vaccins heeft ingekocht, waardoor andere landen er te weinig hadden. En dat u dat gedaan zou hebben, ja, dat u uw advies heeft gekregen, dit advies heeft gegeven omdat u andere belangen had. Hoe kijkt u daarop terug? Nou ja kijk, En andere belangen, dat is volstrekt de onzin, want die heb ik namelijk helemaal niet. Daar, ben ik, ja, daar is ook een rechtszaak over geweest en de rechter heeft gezegd... dat is ook helemaal, dat is gewoon echt helemaal niet waar. Ik heb geen andere belangen. Maar ja, degene die dat zei, dat was die huisarts van de Linden... daarvan zei hij ook, ja, hij mag het zeggen. Je mag dus onwaarheden zeggen in deze discussie. nou, dat is dan weer helemaal zo. Ik heb natuurlijk niet de beslissing genomen. Dat is vaak een verwarrende discussie. De beslissing over de aanschaf van vaccins is een politiek-bestuurlijke beslissing. Ik ben een van de mensen die in die groep heeft gezeten. Die heeft gezegd, je moet dat vaccin uh, eigenlijk... Uh, je kunt het doen of je kunt het niet doen. Dat is eigenlijk het advies aan de minister geweest. Als je zekerheid wil hebben, moet je het aanschaffen. Nou, dat heeft de minister voor ons gedaan. Maar de beslissing daarover is echt een bestuurlijk politieke beslissing geweest. En niet die van mij. Oké, okay. tot slot. Weet u al wie uw opvolger wordt? Ik weet het wel, maar ik kan het nog niet zeggen. Omdat het nog niet algemeen bekend is. Dus uh, helaas... Is het een uh, grote naam? Uh, uh, het is in ieder geval iemand waar ik alle vertrouwen in heb. Iemand die wij kennen? Uh, dat ik, ja, Sommige mensen kennen hem, dat, dat is zeker. <laughs> maar ik verwacht dat volgende week wel uh, bekend zal worden. Maar het belangrijkste is, ik heb er veel vertrouwen in. Okay, dank u wel, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat gaat u doen? Nou, ik blijf twee dagen in de week uh, hoogleraar in Utrecht. Ik heb allerlei andere plannen, dus ik ga me bepaald niet vervelen. Ik wil uh, nog lang heel erg actief blijven. Hartstikke goed. Ik wens u een uh, mooi actief leven. Dank u wel. Luisteraars, maakt u zich niet te veel uh, druk... Nu maar hopen dat het een schijnt. Zondagmiddag kwart over twaalf een goed nieuwe perstribune. Cornel Maas over de plek van cultuur op tv.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 Leven onder een streng regime. Toen ik veertien was, heeft ze mij aan de kinderbescherming gegeven... als een ongewenst geschenk. Vandaag in Schepper en Co in het Land, het Haags Burgerweeshuis. Om vijf over vijf, bij de NCRV, op Nederland 2. Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laatuhuisweerstralen.nl Hallo allemaal.